Thank Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In het Verenigd Koninkrijk worden de versoepelingen uitgesteld. Dat heeft premier Johnson op een persconferentie bekendgemaakt. Eigenlijk zou de boel volgende week maandag versoepeld worden, maar dat is uitgesteld tot 19 juli. De Britse overheid maakt zich zorgen over de besmettelijke delta-variant. Het is pijnlijk voor premier Johnson, zegt correspondent Tim de Wit. Die 21 juni heeft hij al een aantal maanden geleden met veel bombari aangekondigd als de dag... Dat dat de Britten hun vrijheid weer terug zouden krijgen. Dat bijna alle coronamaatregelen zouden komen te vervallen. En dan moet hij dus een week van tevoren toch ineens om uitstel vragen. Hij moet een maand alles nog even op zich laten wachten. En dat allemaal dus vanwege deze nieuwe Delta variant... Volgens Johnson is er, door vier weken te wachten... meer tijd om mensen te vaccineren en levens te redden. En het is even afzien voor inwoners uit Texas. Er ligt daar nu een hittegolf, maar de airco aanzetten gaat wat lastig. Inwoners worden opgeroepen om nu zo min mogelijk stroom te gebruiken. Er liggen meerdere elektriciteitscentrales plat voor onderhoud. In steden als Dallas en Houston kan het deze week zo'n 40 graden worden. Er wordt nu onderzocht hoe het kan dat er zoveel centrales niet werken. En ook hier loopt de temperatuur de komende dagen flink op. Wie dacht nog even snel een airco in huis te laten plaatsen voordat de hitte echt helemaal losbarst, heeft pech. Airco's zijn niet aan te slepen en vliegen als warme broodjes over de toonbank. Het is zelfs zo erg dat airco-installateurs enorm lange wachtlijsten hebben. We zijn denk ik nu al vier weken lang uh, niks anders dan airco's aan het plaatsen. Het is gewoon echt het hoogseizoen. Maar het hoogseizoen begint steeds uh, vroeger. Ik denk in januari begon het al... Uh, Drukker te worden. Als ik nu een airco wil, wanneer ben ik aan de beurt? Ik denk oktober. Tja, dan zit je in ieder geval met de kerstkoeltjes bij dus. Deze vrouw was er wel op tijd bij en is blij dat ze de komende dagen een koelhuis cool heeft. Maart, april hebben we de aanvraag uh, gedaan. En dan nu is het tijd. Ja, erg blij dat hij nu komt. Ja, en die airco is geen overbodige luxe, want het wordt de komende tijd dus lekker warm, zeg maar gerust heet. Morgen begint eerst met wat wolken, later komt de zon erbij. Het wordt 20 graden in Groningen, 27 in Limburg. Woensdag tropisch warm, zo'n 30 graden. En donderdag is het een en al hitte. In het oosten kan het dan 35 graden worden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Zee.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 Middens doen het nog steeds goed door wat dat er gaat. En dan lobby met de laatste single constant Overload. Een week of wat geleden Vicky van Zijl in de uitzending had de vraag gesteld van ja, kun je dan zonder? Nee, want anders functioneer ik niet. Ik moet er ergens nog een beetje op het podium een beetje de beesten uithangen.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 Dat lichting 90-91 inmiddels al aan de beurt is om een prikafspraak te maken. Dan gaat het hard. En dat betekent dus ook voor ene Marcus van Dam... dat hij ook geprikt kan worden. Sterker nog, de afspraak staat al. Dus wat dat gaat, gaat het helemaal goed. Daarvoor hoorde je Siggy Splint met Monster Bliss. En weer verder met de muziek. Want deze man hadden we vorige week voor het eerst gedraaid. Maar hier komt hij voor de tweede keer voorbij. Roald half met een nieuwe single... Of... Hoe je het maar noemen wilt, laatste single, Follow You Down. Pull you down. Really oh, yeah. To rise, we're approaching to another storm.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 de, uh, de nieuwtjeslijst kan komen te staan. Ah, dat is het. Want dan kunnen, dan kunnen ook mensen, die nog nooit van jou gehoord hebben, maar wel in jouw muziekstrooming een beetje uh, uh, leuk vinden, dan sta jij opeens in, dat lijstje in het lijstje te dekken 50 van nummers ja. die uh, Gerrit uit Utrecht ook leuk zou kunnen vinden. Ja, ja. En dan, dan luistert hij het en dan denkt Gerrit uit Utrecht, hé, hey, maar dit is vet. Ja. En dan, uh, dat lijstje, dat is, dat is gewoon een manier om een nieuw publiek aan te, aan te boren, een nieuw publiek te bereiken. Ja, ja, ja, dus, dus dat...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 Ja, ja, we hebben hem wel in dezelfde periode als, als album Sabrisky geschreven. Ja. Maar um, net als het vorige liedje wat we in december hebben uitgebracht. Maar ja, we hadden meer muziek dan we op één album kort paste. Mm. We hebben gewoon gekeken, uh, we hebben niet gekeken wat is het beste, maar uh, we hebben het, uh, het was allemaal goed, gelukkig.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 Nothing out of the end It was a deadline from so many people But suddenly it occurred to me it wasn't I needed to go outside except the world as I'm muted There's screaming deafening silence And as a nightless one I felt I us in slow motion I needed to capture the moment Long in time Looking for the perfect still That's final, frame And make it last forever Forever Forever Forever If we could I'm so met de Asdorf Portie. Legendarische Amsterdamse band. Ook Neder-Hip Hop. Dat doen zij ook. Alleen Steenkoud komt dan weliswaar uit Heerlgewaard. Overigens, Sam Mysterio komt daar uit de buurt. Want er zit een van de leden die komt uit Alkmaar. En de ander die komt uit Nieuw-Vennep. Ja, en dan heb je gewoon een Noord-Hollandse band. Dus leuk! Sam Mysterio volgende week in de 3 voor 12 Noord-Holland Voetgolf ook te horen. Dus dat gaat lekker zo. Ehm...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 Maybe it's all I